De SP diende de motie in omdat de minister bewust belangrijke informatie... over het organiseren van de Olympische Spelen zou hebben achtergehouden. De kosten voor het organiseren kunnen oplopen tot 8 miljard euro. Financiën had geadviseerd dat openbaar te maken, maar Schippers' ministerie deed dat niet. De Republikein Newt Gingrich gaat minder campagne voeren... en zich volledig concentreren op de Republikeinse conventie in augustus. Hij heeft zijn campagneteam met een derde ingekrompen... Volgens een woordvoerder wil dat niet zeggen dat Gingrich de strijd tegen Mitt Romney en Rick Santorum opgeeft. Hij wil nog steeds de Republikeinse kandidaat worden die het opneemt tegen president Obama. Gingrich hoopt dat hij op de Republikeinse conventie Romney en Santorum alsnog zal verslaan. Sinds de overwinning in zijn thuisstaat Georgia heeft Gingrich geen enkele voorverkiezing meer gewonnen. Uit conservatieve hoek wordt steeds meer druk op hem uitgeoefend om zich uit de race terug te trekken ten gunste van Santorum. Vliegtuigpassagiers en bemanningsleden hebben op een vlucht van New York naar Las Vegas hun eigen piloot overmeesterd. De man was op grote hoogte door nog onbekende oorzaak op tilt geslagen. Volgens passagiers deed de gezagvoerder opeens knettergek. Hij was door zijn collega's uit de cockpit gezet en wilde weer naar binnen. Hij bonsde op de deur en schreeuwde dingen over terrorisme en dat iedereen eraan zou gaan. Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden wisten hem hardhandig tot bedaren te brengen. Een andere piloot, die toevallig als passagier aan boord was... heeft geholpen bij de landing in Amarillo in Texas. In Duitsland komt vandaag de top van autofabriek Opel bijeen voor crisisberaad. Er worden plannen besproken om het bedrijf weer gezond te maken. Moederbedrijf General Motors eist harde ingrepen... omdat Opel al meer dan tien jaar verlies leidt. Deskundigen schatten het verlies op bijna een miljard euro per jaar. Daarom zou de Opel-top overwegen twee fabrieken in Europa te sluiten. één in Duitsland en één in Engeland.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 De Veiligheidsraad roept de landen op de strijd te staken omdat hij dreigt uit te lopen op een nieuwe oorlog. Zuid-Soedan werd in juli vorig jaar onafhankelijk na een strijd van tientallen jaren waarbij naar schatting 2 miljoen doden vielen. De Israëlische oppositiepartij Kadima heeft oud-minister Mofaas gekozen tot nieuwe leider. Hij moet ervoor zorgen dat Kadima meer aanhang krijgt. In de peilingen staat de middenpartij er slecht voor. Mofaas versloeg oud-minister Livni bij de interne verkiezingen. De 63-jarige Mofaz is geboren in Iran en kwam naar Israël toen hij negen was. In 2002 werd hij minister van Defensie en later minister van Landbouw. Zijn partij Kadima is opgericht door Ariel Sharon... als een afsplitsing van de centrumrechtse partij Likud van premier Netanyahu. Europeanen zijn de grootste drinkers ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO drinken Europeanen gemiddeld... 12,5 liter pure alcohol per jaar.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 De proef met de nieuwe automatische paspoortcontrole op Schiphol... heeft meteen al tot resultaat geleid. Vier reizigers die door de speciale poortjes liepen, vielen door de mand. Ze hadden onder meer nog openstaande boetes. De wachttijd wordt door de nieuwe controle behoorlijk korter. Mensen hoeven niet meer in de rij bij de balie te wachten... tot de medewerker van de Maréchose hun paspoort bekijkt. Alleen mensen met een Europees biometrisch paspoort kunnen door de nieuwe poortjes. In de kwartfinale van de Champions League hebben Real Madrid en Chelsea hun uitduel gewonnen. Real Madrid versloeg Apoel Nicosia op Cyprus met 3-0. De zege kwam in de slotfase tot stand door twee doelpunten van Benzema en één van Kaka. Chelsea won in Lissabon met 1-0 van Benfica. Calou scoorde een kwartier voortijd. Het weer vanochtend vroeg, fris met plaatselijke mistbank. Vanmiddag in het hele land, zon en alleen wat sluierbewolking. 12 graden wordt het aan de kust, 18 graden mogelijk in het zuidoosten van het land. Er staat een matige noordwestenwind. Morgen iets minder warm. bij Verkeersinformatie. In het hele land komen mistbanken voor. Op sommige plaatsen is het zicht minder dan 50 meter. Opvallende files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij de afrit Bunschoten, 7 kilometer... Ook weer wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij Knopend Velperbroek, 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Leus de Zuid, 7 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Twee Nederlandse F-16 zijn ingezet om een aanval op een Italiaanse legerbasis af te slaan in Afghanistan. Ze hebben de wapens ingezet. We horen zo meer van de commandant van de luchtmachteenheid. Eerst naar minister Schippers die een klein beetje in het nauw kwam, maar daar bleef het bij. Ja, want het ging er gisteravond om of de minister nou wel of niet... de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. als inzet van het debat over de plannen... om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Volgens een flink deel van de oppositie heeft de minister... die gaat over sport, bewust de kosten buiten beeld willen houden. Maar minister Schippers wil daar niets van weten. Hoorde ook Lars Geerts. De Olympische Spelen die we eventueel willen hebben... zijn die van 2028. Of we die Spelen willen hebben, wordt pas in 2016 besloten. Toch hield de voltallige Tweede Kamer zich er gisteravond al mee bezig. Want uit een interne notitie van het ministerie in handen van RTL Nieuws... bleek dat de minister de kosten van die spelen met opzet vaag zou hebben gehouden. In een eerste kostenbatenanalyse stond namelijk dat het plan 8 miljard euro zou gaan kosten. En dat had de minister niet duidelijk in een brief aan de Kamer laten weten. Volgens een hoge ambtenaar van het ministerie zou dat het enthousiasme over de spelen namelijk wel eens kunnen dempen... Dat schoot een flink deel van de oppositie in het verkeerde keelgat. Vooral Renske Leijten van de SP en Tjeerd van dekker van de PvdA. Komt er dus gewoon op feitelijk op neer dat deze minister in aller wijsheid heeft besloten... om de Tweede Kamer bewust niet te informeren over kosten en baten. Hiermee kom ik tot de conclusie dat de minister bewust onvolledig is geweest naar de Kamer... en haar minimaal tweemaal fout heeft geïnformeerd... Maar de minister hield vol dat ze alle informatie over de eventuele kosten naar de Kamer had gestuurd. Het volledige rapport konden alle Kamerleden inzien. En als ze de getallen netjes zouden optellen, dan hadden ze die 8 miljard vanzelf ontdekt. En om dat ene getal in de begeleidende brief te zetten, dat zou alleen maar voor verwarring hebben gezorgd. Maar je ziet ook hoe onzeker die cijfers zijn, zonder dat je een stad hebt aangewezen, zonder dat je weet wat de infrastructureel eigenlijk echt nodig is. Dus het zegt ook zo weinig, zo'n bedrag. Dat is nou precies de reden waarom wij hebben gezegd, in dit stadium willen wij een objectieve aanbiedingsbrief. Wij geven de gegevens van dit plan, geven van deze analyse geven we mee aan de Kamer. En iedereen kan daar positieve en negatieve scenario's optellen en aftrekken. De PVV, verklaart tegenstander van de Spelen in Nederland... bekeek de minister ook met kritische ogen. Volgens Richard de Mos verdiende het allemaal geen schoonheidsprijs. Hij wilde dan ook een mea culpa horen van de minister... en een belofte van beterschap. Die belofte van beterschap kreeg hij... Min of meer. Natuurlijk is het zo dat ik u goed heb gehoord. En dat ik in een volgende keer daar ook echt een analyse over zal doen. En zou zeggen, dit is het cijfer van... ja, Als je alle uh, negatiefste van het negatiefste bij elkaar optelt... kom je op dit bedrag... Dus ik zal daar uh, inderdaad uh, uh, met de wetenschap van nu ook anders uh, over communiceren. Voor de bos was het voldoende. Maar ik heb volgens mij gehoord dat de minister het anders gaat doen. Ze heeft namelijk een toezegging gedaan dat bij een volgende beleidsbrief... de bedragen, zoals gewenst door mijn fractie, wel genoemd gaan worden. Het is inderdaad een hele dunne mee Daar Dat ben ik met de heer Klaver eens, voorzitter. Maar hij is wel gedaan. Meneer Klaver. Ja, voorzitter, nu ben ik een katholiek... En volgens mij is dat geen meer culpa. Is dat een goed voornemen om het anders te gaan doen? En heb ik nog niks gehoord dat ze de wijze waarop, ze nu heeft, waarop de minister nu heeft gehandeld... dat ze dat betreurt? Jesse Klaver van GroenLinks en ook andere oppositiepartijen... namen er geen genoegen mee. Zij hielden vol dat de minister willens en wetens de Kamer onvolledig had geïnformeerd... zodat de onwelgevallige bedragen niet zomaar bekend zouden worden. Een doodzonde, zeiden de SP, de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. En daarom volgde er een motie van wantrouwen. Voorzitter, onder de pet of het ministerie niet onder controle. Deze minister heeft wat ons betreft geen steun meer. Maar die motie vond geen steun bij de rest van de Kamer. Wie is voor deze motie? En hiermee is de motie verworpen. En dus kan minister Schippers gewoon blijven zitten. Ja, ook met de plannen voor de Olympische Spelen staat uh, dat is niet bekend. De kansen zijn er niet groter op geworden in ieder geval. We praten daarover door na acht uur... met de directeur van sportkoepel NOC NSF, Gerard Dielissen. Tot naar Afghanistan. Nederlandse F-16, ik zei het al eventjes... hebben afgelopen zaterdag bommen gegooid op Afghanistan. Twee gevechtsvliegtuigen werden ingezet... om een aanval op een Italiaanse legerbasis af te slaan. Luitenant-kolonel Giert Ariens is commandant... van de luchtmachteenheid in mazar e sharif Meneer Ariens, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat gegaan? Wanneer werden die F-16's opgeroepen? Nou, die, die F-16's waren op dat moment in de lucht uh, en, en hoorden dat er in, in Italië, in die, op de Italiaanse basis een probleem was. Uh, die, uh, die mensen lagen uh, onder mortierbeschietingen en uh, hadden dringend hulp nodig. En het systeem, uh, zoals het systeem in Afghanistan werkt... Uh, uh, ...redieert het hoofdkwartier ons dan naar, naar zo'n positie. Uh, toen wij daar aankwamen, toen bleek dat, uh, dat er inderdaad een aanval gaande was... ...en uh, dat de Italianen hulp nodig hadden om die aanval af te slaan. En om uh, um dat te doen hebben we twee maal een, een, een bom afgegooid uh, ...op de positie waar vandaan die mortierbeschietingen plaatsvonden... En dat was in die mate succesvol dat die beschietingen ophielden en dat het mogelijk was om de gewonden die op die Italiaanse basis gevallen zijn, om die met een, met een helikopter naar de eerste hulp te brengen. Ja meneer Ariens, voordat je luchtsteun aanvraagt, dan moet er nogal wat aan de hand zijn. Was het zo'n grote aanval op dat Italiaanse kamp? Ja, het was inderdaad een redelijk grote aanval. Uh, uh, die dag hadden ze al eerder motieve schieten gehad. En bij die aanval uh, waar wij op ingegrepen hebben, zijn uh, een aantal gewonden. Zes, naar mijn mening, uh, naar mijn informatie. En uh, uh, zelfs één doden gevallen. Dus dat was inderdaad een grote aanval. Mm, en, en mag dit trouwens? Want die F-16 zijn in Afghanistan om de politietrainingsmissie in Kunduz te ondersteunen, toch? Ja, dat klopt. Wij zijn uh, in de eerste plaats naar Afghanistan gestuurd om de politietrainingsmissie in Koenus te ondersteunen. Dus mocht zoiets in Koenus gebeuren, dan, dan kunnen wij diezelfde ondersteuning en dezelfde hulp aan de Nederlanders bieden in Koenus. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk zijn wij niet alleen maar, voor de, kunnen wij niet alleen aan de Nederlanders uh, hulp bieden. Dat kunnen we aan alle ISAF-troepen uh, die in Afghanistan uh, aan het werk zijn, kunnen we dat doen. Uh, en, en dat hebben we in dit geval dus ook gedaan. Hoe zit dat precies? Wat, wat staat er in uw mandaat? Bent u ten alle tijden staande bij voor, voor dit soort acties? Nee, voor dit soort acties, op het moment dat wij in de lucht zijn en er gebeurt iets bij ons in de buurt, dan, dan kunnen wij voor dit soort acties ingezet worden. Okay. U, u kunt niet gebeld worden als, als u aan de grond staat? Dat, daar komt het op neer. Nee, als we, als we aan de grond staan, dan, dan worden we er niet voor gebeld inderdaad. Dan zijn er andere vliegtuigen in de lucht die daarvoor ingezet worden. Nog even terug naar de operatie die u heeft uitgevoerd. Zijn er, zijn er tegenstanders gedood, weet u dat? Uh, nee, dat, kan ik, dat weet ik niet. En hoe is het met de piloten? Ja, die doen het goed. Die hebben, uh, die hebben gedaan waar ze voor opgeleid zijn. Het is uh, natuurlijk een heel precies werk om, om die wapens op de juiste plaats te krijgen. En om alles binnen het mandaat te houden, want wij zijn gebonden aan heel stringente regels. Uh, en dat is, allemaal, dat is allemaal prima verlopen. En met de, met de piloten gaat het goed. En het is de eerste keer of niet dat uh, op deze manier militairen zijn ingezet? Sinds ja, nou, de nee, verplaatsing nee, nee, voor, van Oeruzgan naar Kunduz, volgens mij? Dat klopt, daar heeft u gelijk in. Uh, sinds de verplaatsing van Oeruzgan uh, van uh, naar Kunduz... Uh, en specifiek sinds de verplaatsing van de F-16's van Kambahar naar Mazar-e-Sharif, in de buurt van Kunduz, waar wij nu zitten, uh, is dit de eerste keer dat we de F-16's op deze manier inzetten. Goed. Dank, luitenant-kolonel Giet Ariens, commandant van de luchtmachteenheid in ja. Mazar-e-Sharif. Graag gedaan. Even je paspoort laten scannen en dan is het meteen duidelijk of je iets op je kerststok hebt. Dat kan en gebeurt nu allemaal op Schiphol. U hoort dat zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Nog steeds mistig. In het hele land komen mistbanken voor. Sommige plaatsen is het zicht minder dan 50 meter. En in ieder geval is daardoor de spitsstrook op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... tussen Hagenstein en Houten nog niet open... Opvallende files. Vrij veel vertraging op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Beekbergen. 6 kilometer. Na een ongeluk op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek. 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 7. Wij gaan weer naar Meino Remmers. Die is nog altijd bij zijn uh, leraar Nederlands. Ja. Ik kan het zo zeggen. Hoor, begrijp ik nou goed dat zij ook eigenlijk een beetje journalist is, Marlon? Ja, je hebt nog journalistiek gestudeerd, hè? Ja, in een ver verleden. Ja, ja. niet gedaan uiteindelijk. Nee, ik uh, kwam erachter achter mijn roeping in het onderwijs lag. Ja. Vreemd genoeg, Ik vind het nog steeds leuk, hoor, daar niet van. Bij ons komen de bezuinigingen ook nog, hè? Ja, ik weet het. Ja. Publieke omroepen, ja. Ja, we hebben het over uh, de school waar uh, het Wieboot College... gaat vandaag actie voeren. Het is een soort estafette actie, want er zijn veel meer scholen... waar sluiting voor dreigt zelfs. 30.000 leerlingen, 3.000 leraren. Die zitten dan met een groot probleem. En het gaat allemaal om scholen in Utrecht, Noord-Holland en Flevoland... die zijn aangesloten bij scholenkoepel Amarantis. Met een kantoor op de Zuidas. Dat klinkt al verdacht. Ja, dat lijkt me wel, hè? Ja. Ja. nee, uh, Ze zijn inmiddels al verhuisd... Uh, dat heb ik begrepen, van en uh, ze hebben de locatie al opgegeven. Maar het is natuurlijk belachelijk dat een directie van een scholengroep uh, naast de directie van de ABN zit. Ja. Er is heel veel geld uh, verdwenen, afgeroomd, hoor, uh, hoor ik de docent nu zeggen. Uh, dure reisjes, er is een vergadering in Italië geweest. Ja, dat heb ik ook begrepen. Je weet het natuurlijk niet, maar je hoort bijvoorbeeld dat... Uh, ja, dan is er een vergadering en gaan ze allemaal naar Italië. Dat is een keer gebeurd, maar ja. sowieso... De raad van bestuur of zo? Ja, dat denk ik. Of de, maar sowieso, er, niemand hield elkaar in de gaten... want we waren allemaal vriendjes van elkaar en hoge inkomens hadden ze... maar uh, daadwerkelijk iets met het onderwijs doen, homaar. Ja, 50 miljoen uh, schuld bij de bank. Tot 15 april heeft Amarantus de overkoepelende scholenclub... de tijd om met een herstelplan te komen. Dat, uh, daar wachten de leerlingen en de docenten niet op. Sterker nog, wat gaan jullie vandaag eigenlijk precies doen? Nou, wij uh, gaan vandaag manifesteren uh, voor het kleinschalige mbo. En dan gaat het om de locaties hier in Amsterdam en Almere. Maar manifesteren, wat doe je dan? Um, nou ja, kijk, het, het, wij demonstreren denk je aan iets negatiefs, ergens tegen. Wij zijn niet ergens tegen, wij zijn ergens voor. Wij zijn voor kleinschalige mbo, dat wij een organisatie zijn... van een, maar een klein aantal scholen, waardoor we met een kleine samenwerking... op kleine locaties onderwijs kunnen geven aan deze kinderen... Maar moet er dan een, club, een kleine club komen die, de, die het gaat overnemen? Of uh, mensen met geld? Hoe, hoe? Um, ja, dat, daar heb ik iets minder inzicht in. Maar ik weet wel dat uh, we zelf met een herstelplan komen... Van om met deze locaties ja. verder te gaan. En, daar... en weg bij Amarantis? Ja, sowieso gaat Amarantis uit elkaar in verschillende groepen nu. Voortgezet onderwijs vormt een... Ja, dat is mijn zoon, sorry. Ja. Voortgezet onderwijs gaat in een apart kader verder. En wij willen in een mbo-constructie verder... Zera heeft een tweejarige zoon, ze is alleenstaande moeder. Ze werkt drie dagen in de week als docent Nederlands. En als het doek valt op de school, dan kun je raden... dan, ja, dan wordt het ontzettend moeilijk, want het valt ook niet mee om weer aan een nieuwe baan te komen. Nee, zeker niet. Op het moment dat er meerdere... als er heel ROC azen, dus alle mbo-locaties zeg maar op straat komen te staan... Uh, ROC van Amsterdam is de enige andere mbo-locatie... die heeft zelf boventalligheid. Er komen meerdere docenten Nederlands straks dan op de Amsterdamse arbeidsmarkt te staan... Nou, dan komen dan veel meer docenten tegelijk... die allemaal hun baan kwijt zijn. Ja, ga dan nog maar eens solliciteren. Ja, nou, daar zie ik dus heel erg tegenop. Dit zijn geen makkelijke tijden en ik heb maar één inkomen. Ja. Terug toch de journalistiek in. Nou ja, ja, misschien. <laughs> maar volgens mij is het daar ook niet zo'n vetpot nee, nu. Ja. Nee. nee, nee, nee, nee, ik weet er alles van. Um, goed, we gaan dadelijk naar, de, naar, de, uh, naar het Wieboot um, Wat gaat er fysiek gebeuren? Gaan, want de leerlingen hebben al een actielied gemaakt. Dat hebben we eerder dit, deze uitzending gehoord. Ja, die zal, uh, als het goed is, wordt die ook nog live vertoond uh, door de, uh, zeg maar de artiesten zelf. Er ja. komen politici spreken, Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid. Uh, uh, ik geloof dat er ook nog meerdere pva leden er zijn. Uh, er zal optredens zijn. Flink aan de schoolbel trekken, dat wordt het. Ja, dat, maar dan zonder die bel en dan gewoon veel lawaai. Gaan we meemaken, we gaan inpakken en we gaan naar uh, het Wieboot College rijden. We horen later van jullie. Mayno Rimmers, dank je wel. Tien voor half acht is het. Lange rijen bij de paspoortcontrole moeten in de toekomst tot het verleden behoren. Op Schiphol is gisteravond een nieuw controlesysteem in gebruik genomen dat het paspoort snel scant en dan meteen kijkt of de eigenaar van dat paspoort iets op de kerfstok heeft. Maar als anders ging kijken bij zo'n scanpaal. Vertrek al drie op Schiphol staan 13 controlepoortjes naast elkaar. Je kunt ze het beste vergelijken met die van de OV-chipkaart. Het is een poortje. Aan weerszijde een glazen plaat met rechts een scanner waar je dan je paspoort op legt. En vervolgens wordt er een foto gemaakt om te kijken of jij ook wel degene bent die in het paspoort staat. Vandaag worden ze voor het eerst in gebruik genomen. En minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel is de gelukkige. Hij mag als eerste met zijn paspoort door die nieuwe poortjes. Ik ga proberen in te checken. Ja, ik weet niet of het gaat lukken, maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het goed moet gaan. Het paspoort komt uit de binnenzak. De minister legt hem op de scanner en na een paar tellen krijgt hij het groene licht. In dit geval een blauwe pijl, maar de minister is goedgekeurd, Geen strafblad, geen foute dingen gedaan. Hij mag door. En hij mag erbij. Wat ik nog een eentje doen? Meneer Leers, u bent net als eerste door die nieuwe paspoortcontrole gegaan. Kneep u hem een beetje? <laughs> nou ja, kijk, het is een belangrijke stap vooruit. En voor Schiphol heel belangrijk, maar ook voor de vreemdelingenpolitie belangrijk. En dan moet het niet zo zijn dat we voor het oog van de pers dadelijk met een technische weigering zitten. Dat was mijn enige zorg. Van, doet het apparaat het nou, het doet het perfect. Dat ziet u. Wat is het voordeel van het apparaat? Het voordeel is dat het de goede balans heeft denk ik tussen snelheid en toch kwaliteit, Goede controle, dus veiligheid. Nou, En ik denk dat dat ook nodig is, wil Schiphol kunnen blijven groeien. Er komen steeds meer mensen bij. Die mensen willen snel door. moeten niet uren in de rij staan bij de douane. U weet zelf hoe vervelend dat is. Maar het moet wel zo zijn dat we weten wie binnenkomt en dat dat veilig is. Ja. Dan wordt een foto gescand van het, van het paspoort. Dat wordt dan vergeleken met degene die ook daadwerkelijk voor het poortje staat. Als dat niet klopt, wat gebeurt er dan? Nou, dan is er een weigering. Of uh, en dat kan ook, ook nog zo zijn, uh, dan is er een hit, een ha dan zien de mensen die daarachter in dat hokje zitten, die krijgen heel snel een signaal dat er iets niet klopt. En dan kunnen ze heel snel ingrijpen en zeggen van, wij willen even nog uw paspoort wat beter controleren. Ja. En het kan ook zo zijn dat die persoon, die door de paspoortcontrole probeert te komen, iets op zijn kersthak heeft bijvoorbeeld. Ja, ik, ik zei al, ik heb een klein primeurtje voor u, dat is vandaag al gebeurd. Er is vandaag eigenlijk al, is dit opengesteld. Ook om een beetje proef te draaien. En vandaag is al iemand tegen de lamp gelopen, die die is binnengekomen, heeft zijn paspoort ondergelegd. En dat bleek iemand te zijn die gezocht werd. En die is ook meteen in de kraan gepakt voor, wat is het, vals geld. Eerst werd die gezocht, internationaal, en meteen opgepakt. Het gevoelige punt is natuurlijk die foto in dat paspoort. Want stel, ik heb op, in mijn paspoort een foto waar ik een bril draag. En ik heb hem toevallig die dag niet op. Ja, gaat dat dan wel door het apparaat? Ja, volgens mij wel. Uh, ook als u uw baard laat staan na een vakantie of wat een ook. Petje nog. op. Uh, petje op, dat zal, uh, misschien moet u het afzetten. Maar uh, door dat soort dingen kijkt hij heen. Het is een heel intelligent systeem die daar wel doorheen kan kijken. Maar uh, ja, als u uw gezicht hebt laten veranderen en echt laten wijzigen... Dan, en het klopt niet meer met het paspoort, ja, dan is er een probleem. Is dit de toekomst wat u betreft? Ja, en ik, ik ben er ook van overtuigd dat die toekomst niet stilstaat, dat het nog doorgaat. Ik probeer ook daarnaast nog Europa te overtuigen... En de Tweede Kamer, dat we ook de verbinding moeten leggen met de immigratieketen, dat we ook mensen op die manier eruit moeten halen die op een onterechte manier in Nederland komen, illegaliteit en dergelijke. Dat probeer ik ook op deze manier nog te maken. Dus dat worden nog stappen die we in de toekomst gaan zetten. Minister Leers van Immigratie en Asiel ging als eerste, nou niet helemaal echt als eerste, maar officieel als eerste door zo'n scanpoortje en zijn paspoort werd gescand door de bijdrage van Paul Sanders. Zes minuten voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er is veel te doen over de grieprik, maar vorig jaar ging huisarts Hans van der Linden uit Capella aan de IJssel te ver in zijn kritiek. Dat vinden tenminste de minister van Volksgezondheid Edith Schippers en het RIVM. De huisarts staat daarom vandaag voor de rechter. Redacteur Rinke van der Brink volgt deze zaak al een tijd. Rinke, waarom zou de huisarts te ver zijn gegaan volgens Schippers en het RIVM? Um, de huisarts Hans van der Linden die heeft over uh, Roel Coutinho... dat is uh, de baas van het uh, Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het RIVM... en ook over Ab Osterhaus, een uh, bekende viroloog... gezegd uh, dat zij belangenverstrengelingen hebben met de industrie... en uh, dat ze daarom zulke voorstanders zijn van um, die griepprik. En uh, het nut van die griepprik is niet alleen bij Van der Linden... maar bij veel wetenschappers... Uh, Omstreden. Nou, uh, Coutinho en het RIVM die vinden dat uh, Van der Linde te ver is gaan met die beschuldiging. Hij mag best zeggen dat het griepprik onnuttig is, maar niet zeggen dat zij belangenverstrengeling hebben, want dat hebben ze niet, zeggen ze. Van der Linde heeft ons tegenhuis gezegd van ik mag dat wel zeggen, want mijn uh, vrijheden worden uh, ingeperkt. Uh, vrijheden die ik heb, uh, vrijheid van meningsuiting in kader van uh, het Europees verdrag van de Rechten van de Mens. Mm. Ja, vrijheid van meningsuiting, maar heeft Van der Linde ook bewijs voor zijn bewering? Uh, now ik vind dat niet heel sterk, dat bewijs. En um, ik denk dat hij eigenlijk een beetje te ver is gegaan. Hij heeft in, in twee uitzendingen... één op de radioavondspit van Joods Eerstman... en in moraalridders op televisie van de EO... heeft hij gezegd dat alle onderzoek uh, dat Roel Coutinho... in het verleden heeft gedaan over AIDS... Uh, Coutinho was een uh, heel vooraanstaand AIDS-onderzoeker... 20 jaar geleden, 30 jaar geleden... Um, dat dat allemaal betaald is door de industrie. En heeft gezegd dat um, Coutinho vanwege die band met de industrie, dus ook lippendienst besteed aan de industrie. En dat is wel een vrij verregaande uh, uitspraak. Hij heeft al gezegd dat hij zich vergist had met al dat onderzoek... dat het maar in één geval zo was, maar dat het uh, principeel eigenlijk niet uitmaakt. Dus heeft hij een soort halve excuus... Voor gemaakt. Ja, en dat van die lippendienst, dat heeft hij niet teruggenomen. En uh, Coutinho en het RIVM vinden dat je dat wel moet uh, terugnemen. Ik denk als iemand over mij zou zeggen dat ik lippendienst besteed aan de industrie of aan wie dan ook, dat ik dat ook niet zou accepteren, eerlijk gezegd. Nee, en hij beïnvloedt natuurlijk vergaand de publieke opinie over de griepprik. Um, ze nemen dit dus hoog op. Er worden kritische artsen vaker voor de rechter gesleept eigenlijk? Nou, dat gebeurt niet heel vaak. Maar juist Van der Linden is vaker voor uh, de rechter gesleept. Alleen, tot dan toe heeft hij wel altijd gewonnen. Hij heeft In 2004 uh, is hij voor de rechter gesleept. Of heeft hij zelf uh, drie uh, farmaceutische bedrijven voor de, rechter, voor, de, uh, voor de rechter gesleept... omdat ze de reclamecode hadden overtreden. Um, uh, en die gaven te veel cadeautjes aan artsen... zodat die hun pillen voorschreven. Die zaak heeft hij gewonnen. Die bedrijven uh, moesten daarmee stoppen. En hij heeft een paar jaar geleden, in 2008 zeg ik uit mijn hoofd... Uh, ontdekt dat um, uh, om onjuiste redenen um, de grenswaarden vanaf uh, waar artsen cholesterolverlagers moeten, moeten voorschrijven... aan patiënten verlaagd waren, zodat die vaker voorgeschreven worden. En die cholesterolverlagers, dat zijn een enorme melkkoe voor de industrie. Op een of andere manier zijn die erin geslaagd om in de wetenschap zogenaamd bewezen te krijgen dat je die eerder moet voorschrijven. Dat is teruggedraaid. Dus, uh, hij is een heel serieuze huisarts. Over het algemeen zegt hij dus absoluut niet zomaar wat... en wint hij zijn zaken. Goed. Dankjewel, je Rinke van der Brink. En uh, in het verloop van de dag misschien meer... over uh, die zaak die vandaag dient. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren? Vooral nuchter, vinden wij bij Robeco.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 Minister Schippers heeft in de Tweede Kamer een motie van wantrouwen overleefd. De SP had die motie ingediend, omdat de minister bewust belangrijke informatie over het organiseren van de Olympische Spelen zou hebben achtergehouden. Het was bekend dat de organisatie 8 miljard euro kan kosten. Dat bedrag maakt het ministerie van Schippers niet openbaar. En de minister zei gisteravond dat daar niks mis mee was.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 Deskundigen schatten het verlies op bijna een miljard euro per jaar. Topman Johan Willems moet orde op zaken stellen. Mogelijk gaat hij fabrieken sluiten. We zijn op dit moment met iedereen aan het spreken om te zien wat, wat kunnen we doen. Wat is de beste oplossing en we moeten gezond worden. De, en, en ik spreek hier voor de industrie. Als je vandaag kijkt, er zijn waarschijnlijk zes, zeven fabrieken te veel in Europa. Zorgen bij de VN Veiligheidsraad over het opgeleide geweld tussen Soedan en Zuid-Soedan. Begin deze week braken gevechten uit in het olierijke grensgebied. Soudaan en Zuid-Soedan zijn het niet eens over de exacte loop van de grens. De Veiligheidsraad roept nu de landen op de gevechten te staken, omdat die dreigen uit te lopen op een nieuwe oorlog. De members van de Security Council call upon op de regeringen van Soudaan en zuid to om maximum restraint te dialogue en order dialoog. om de problemen die de are tussen de twee landen the te pakken. Zuid-Soedan werd in juli vorig jaar onafhankelijk na een strijd van tientallen jaren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, zijn Europeanen de grootste drinkers ter wereld. Per jaar drinken ze gemiddeld 12,5 liter pure alcohol en het staat ongeveer gelijk aan drie glazen wijn per dag. Dat is twee keer zoveel als in de rest van de wereld. De meeste alcohol wordt gedronken in Oost-Europese landen als Polen en Rusland en in Scandinavië drinken ze het minst. De proef met een nieuwe automatische paspoortcontrole op Schiphol... heeft meteen tot resultaat geleid. Niet alleen de wachttijden werden flink korter... maar ook werden vier reizigers opgepakt. Ik moest onder meer nog openstaande boetes betalen. Alleen mensen met een Europees biometrisch paspoort... kunnen door die nieuwe poortjes op Schiphol. En passagiers en bemanningsleden hebben op een vlucht van New York... naar Las Vegas hun eigen piloot overmeesterd. De man draaide helemaal door. Passagiers zeiden dat hij knettergek was geworden... Hij schreeuwde dingen over terrorisme en dat iedereen eraan zou gaan. Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden wisten hem hardhandig tot bedaren te brengen. He started to curse at me and you know, to tell me, hey, you better pray. En uh, I took him on a chokehold. I wasn't letting go of this guy until we landed the plane. I was still on top of this guy until we landed the plane. Hij bleef bovenop hem zitten totdat het toestel aan de grond stond. Een andere piloot, die toevallig als passagier aan boord was, heeft geholpen bij de landing in Amarillo in Texas. En de Republikein Newt Gingrich gaat minder campagne voeren. Hij heeft zijn campagneteam met een derde ingekrompen. Volgens een woordvoerder wil dat niet zeggen dat Gingrich de strijd opgeeft om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Gingrich hoopt dat hij op de Republikeinse conventie Romney en Santorum alsnog kan verslaan. Sinds de overwinning in zijn thuisstaat Georgia heeft Gingrich geen enkele voorverkiezing meer gewonnen. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van weer online. Na een nevelige of mistige start volgt vandaag opnieuw een zonnige en zachte lentedag. De temperatuur loopt op tot een graad of 12 aan zeeland. Inwaarts is het een stuk warmer. 15 graden in Noord-Holland tot 18, plaatselijk 19 graden in Limburg. Daarbij staat een matige noordwestenwind. Morgen, donderdag, is er vooral in de ochtend ruimte voor de zon. In de middag is er meer bewolking, maar het blijft wel droog. Met een middagtemperatuur van 11 tot 16 graden is het iets minder warm dan vandaag. De dagen daarna is er vrij veel bewolking met slechts af en toe zon... en ook kans op een beetje regen. In het weekend is het bovendien voelbaar frisser. AWB Verkeersinformatie. Ondanks de mistbanken verloopt de spits toch heel normaal. 13 files, 45 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht... bij knooppunt Batadorp, 2 kilometer. De parallelrijbaan is daar afgesloten... Na een ongeluk op de A6 van Joure naar Emmeloord bij Oosterzee, 2 kilometer. Ook een ongeluk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. Daar staat nog 7 kilometer file, maar alle rijstroken zijn wel weer open. En er is vrij veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij de Zuid, 9 kilometer.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 Het is zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. De belangrijkste wet van president Obama ligt zwaar onder vuur in het Hoge Rechtshof in Amerika. Het hof kijkt of Obamacare, dat de gezondheidszorg in Amerika betaalbaarder moet gaan maken, in strijd is met de grondwet, Draait om de vraag of de president iedereen wel mag verplichten een ziektekostenverzekering te nemen. Parlementaris Wessel de Jong was bij de tweede dag van de hoorzittingen. Health Healthcare for all, healthcare for all, healthcare for all. Healthcare for all, gezondheidszorg voor iedereen. De voorstanders. Healthcare for all. Bij het Hoge rest groot circus van voor en tegenstanders. Oh, Obamacare has got to go, hey hey, ho ho. Obamacare has got to go, hey hey, ho ho. De tegenstanders, weg met Obamacare. En achter deze dame, fel reflecterend in de zon, de hagelwitte trappen van het Hooggerechtshof. We will continue argument this morning in case 11398 De verdediger van de wet op de betaalbare zorg krijgt het woord. General Rilly. Mr. Chief Justice, and may it please the Court. The Affordable Care Act addresses a fundamental and enduring problem in our healthcare system and our economy. Deze wet pakt een groot probleem aan in onze maatschappij en economie... al dus advocaat-generaal Varilli. <coughs> en hij verslikt zich meteen. En eigenlijk komt het dan niet meer goed. Het is de belangrijkste ochtend in de zaak... tegen de belangrijkste wet van de president. De sfeer is gespannen en de zaal is afgeladen. En Varilli lijkt te sterven van de zenuwen. Maar voor meer dan 40 miljoen het systeem Verrilli betoogt verder dat de gezondheidszorg hervormd moet worden... omdat het huidige systeem niet werkt voor de 40 miljoen onverzekerde Amerikanen. President Obama wil die verplichten een al of niet gesubsidieerde polis te nemen. Hij grijpt dus in, in de verzekeringsmarkt. En daar zijn 26 Amerikaanse staten tegen in het geweer gekomen. Maar de verdediging zegt, dit is geen gewone markt en er moet dus wat gebeuren. Je hebt een situatie in this market, not only where people markt waar mensen to when they enter. Iedereen heeft gezondheidszorg nodig en niemand weet wanneer die het nodig heeft. Maar een van de conservatieve rechters vindt dit duidelijk geen argument. Do you think there is a, a market for burial services? Justice Alito zegt dat je met hetzelfde verhaal iedereen kunt verplichten een uitvaartverzekering te nemen. You and I walked around downtown Washington at lunch hour. En we vonden een paar hulde jonge mensen. En we stopped them. En we said, You know what you're doing? You are financing your burial services right now. Stel, we maken hier een wandelingetje in het centrum en we komen wat jongeren tegen. En we zeggen, jullie moeten een uitvaartpolis nemen. Want als jullie dat niet doen, dan moet straks een ander voor de kosten opdraaien als jullie doodgaan. Is dat niet een heel gekunsteld argument, vraagt Alito aan de advocaat. Verrilli heeft er niet echt van terug. To end... ...om een minimum coverage provision. Zijn argument is gewoon dat het moet gebeuren op het punt van... Ik zie het niet de verschil. Je kunt burielinsurance, je kunt heiligeinsurance. Meestal mensen moeten heiligheidsvoorziening, bijna iedereen. Iedereen wordt buried of cremaerd op een gegeven moment. Iedereen moet wel eens naar de dokter en iedereen gaat op een gegeven moment dood. Ik zie het verschil niet, zegt Alito. En toch zal de staat nooit iemand verplichten om een uitvaartverzekering te nemen... ...betoogt de conservatieve rechter. De opstelling van Alito was voorspelbaar. Veel zorgelijker voor Obama is de opstelling van rechter Kennedy. Van de negen rechters is hij namelijk degene die de balans kan doen doorslaan. En hij is zeer kritisch. Zo'n verplichte verzekering, zegt hij, is een fundamentele verandering... in de verhouding staat-burger. in this, what we can is je niet een om te Under the constitution. So... Als u de burger zo'n verplichting oplegt... neemt u dan niet een heel zware verantwoordelijkheid op zich? Te zwaar dus eigenlijk, lijkt Kennedy te zeggen. Lijkt, want wat hij en de andere rechters echt vinden... dat zal pas over twee maanden duidelijk worden. Tot die tijd zal het onrustig blijven rond Obamacare. Obamacare is got to go, hey, hey. Ho, oh, ho, Obamacare is got to go, hey, hey. Ho, ho. Ik kan deze demonstranten verzekeren. Binnen in de rechtszaal van al die tumult. Je hoort er helemaal niks van. Ho ho! Obama Keer is to go. Get rid of the liberals. Nou, dat gaat dus niet helemaal goed daarvoor. Obama Keer. Correspondent Wessel De Jong deed verslag van de tweede dag van de hoorzittingen bij het Hoge Rechtshof. En naar de sport. Tom van Heck. goeiemorgen. Goedemorgen. We zitten midden in de kwartfinale voor de Champions League. We ja. eens kijken naar de wedstrijden van gisteravond. Je zei gisteren al van Benfica en Chelsea zitten het dichtst bij elkaar. Maar Chelsea was toch verrassend sterk. Weet ja. je, waar ze dat opeens vandaan halen? Ja, dit was, ik had me ook mijn steun een beetje voor Benfica uitgesproken. Dat mocht geloof ik niet helemaal, maar dat, dat deed ik. Benfica viel me erg tegen om daar dan toch mee te beginnen. We waren een beetje geïmponeerd onder de indruk. Merkwaardiger mensen inziens. want zo sterk is Chelsea niet. Maar, precies wat jij zegt. Chelsea is wel een beetje aan het opkrabbelen. De oude mannen uh, vonden elkaar in dat opzicht nog een keertje. Ja, het is toch echt een team op leeftijd aan ja. het worden hoor. Maar goed, voor dit soort wedstrijden kunnen ze zich blijkbaar. En Torres was zowaar uh, weer eens een beetje redelijk aan het voetballen bereiden. De goal uiteindelijk voor de goal die aan beide kanten wel had kunnen vallen. Maar ja, Chelsea heeft een enorme stap gedaan. De Vica zal alles van zich af moeten schudden. Maar 1-0 thuis verliezen op dit niveau, dat is eigenlijk dodelijk. En ja, dan zien we toch ineens weer Chelsea na een bijna mislukt seizoen. Gewoon in de halve finale van de Champions League staan. Oké. Okay. Vanavond Barcelona tegen Milan en Marseille tegen bij München. München. Um, zou Robben weer, weer geloof spelen, denk je? Ja, dat is toch wel uh, de verwachting in die zin. Dat Olympique Marseille heeft ook een hele, hele moeizame periode. Heel moeizaam seizoen. En Bayern München is juist enorm op stoom aan het komen de laatste weken. Niet in het minst, omdat ook Robben ze daar echt weer van zich doet spreken. Voelt zich weer helemaal goed. Loopt weer lachend en bevrijd door, door het veld. Het is altijd de vraag voor hoe lang. Want mm -hmm. blessures liggen bij hem altijd op de loer. Maar goed, laten we het even van de goede kant bekijken. Waar München is voor mij toch wel echt favoriet. Of dat vanavond al een echte grote uitslag wordt. Dat denk ik niet. Maar ze zullen toch wel een hele goede, goede uitgangspositie gaan verwerven. En ja, in die andere wedstrijd... daar zou je potentieel vier Nederlanders aan het werk kunnen zien. Eh, nou, twee doen er in ieder geval niet mee. Van Bommel is geschorst voor deze wedstrijd bij AC Milan. Avelay, dat is op zich wel goed nieuws... is in ieder geval meegereisd. Nog lang niet om mee te spelen. Maar na zijn lange blessure... is hij wel weer echt op het trainingsveld bij Barcelona. Houden we natuurlijk eh, Emmanuel en Seedorf aan de Milan-kant over. Het is altijd een beetje tombola, die opstelling van milan Emanuelson dus erg goed in vorm. Maar een aantal wat bekendere, beroemdere zijn van blessures teruggekomen. Dus we moeten het afwachten. Overigens eh, wordt die wedstrijd met heel veel bombari omgeven. Natuurlijk gezien het eh, verleden van beide ploegen. Milan doet het ook heel goed in de competitie. Milan heeft Ibrahimovic, die ja, een hekel is heeft form, aan he? Barcelona en een enorme vorm heeft. Dus dat zijn allemaal tekenen. Toch eh, denk ik dat Barcelona in de breedste zin van het woord toch een, een echt team heeft dan Milan. En ook vanavond uh, dat zal laten zien. Ook dit zal nog niet natuurlijk in normaal gesproken een grote uitslag eindigen. Maar ik verwacht toch echt dat uh, naast Bayern München ook uh, Barcelona zich een goede uitgangspositie verwerft. Ja, en dan krijgen we toch weer vier hele grote clubs zo langzamerhand richting de halve finale. Maar goed, het moet nog wel gebeuren. Want ja, Ibrahimovic en Boos, dat kan twee kanten <laughs> opgaan. Uh, dat kan een goaltje of drie zijn of, of een kaartje of twee. Dus dat is altijd wat ongewis uh, bij hem. Maar goed, het is natuurlijk wel een echte een Hele, hele, hele mooie wedstrijd die we vanavond tegemoet zien. Ibrahimovic tegen Messi, dat ja. mogen wij niet missen. Tom nee. Dijk, tot morgen, dan kijk, praten we kijk. erover. Na. Kijk, kijken. Ja. ja. <laughs> Hoeveel inspraak willen ouders op een school en hoeveel inspraak mogen ze eigenlijk hebben in het onderwijs? Meteen een debat daarover. In het Radio 1 Journaal. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Sean Bakker, ik krijg niet heel veel meldingen van luisteraars in de auto die last hebben, heel veel last hebben van de mist. Merk jij het uh, aan de files? Nee, het valt allemaal reuze mee eigenlijk. 14 files, 50 kilometer. Zelfs wat minder dan gebruikelijk op een uh, woensdagochtend. Toch komt uh, hier en daar nog wat uh, dichte tot zelfs uh, zeer dichte mist voor. Op sommige plaatsen is het zich nog uh, minder dan 50 meter. Maar volgens het KNMI gaat de boel nu wel aardig, aardig oplossen. Nog wel wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht... bij knooppunt Batadorp, twee kilometer na een ongeluk. De parallelrijbaan is daar afgesloten. Ook een ongeluk op de A6 van Joure naar Emmeloord bij Oosterzee. Ook daar twee kilometer file. Na een ongeluk op de A12 van Duitsland naar Arnhem... bij Duiven nog vier kilometer. Maar inmiddels zijn daar de rijstroken weer open... En de langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leus de Zuid, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ouders moeten meer betrokken worden bij de school waar hun kinderen op zitten... vindt minister Van Wijsterveld van Onderwijs. Maar ouders lopen nogal eens tegen problemen aan... als ze met de school willen praten, constateert PvdA-kamerlid Metin Celik. En daarom wil hij duidelijke afspraken over de positie van de ouders binnen het onderwijs. Meneer Selik, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor problemen heeft u het dan over? Waar, waar kampen ouders mee? Nou ja, kijk, ouders uh, moeten meer gezien worden als gesprekspartner. Um, in het onderwijs zijn wat mij betreft, wat de Partij van de Arbeid betreft, drie stevige actoren. Dat zijn de docenten, leerlingen en ouders. En als je dan kijkt naar de positie van de ouders... dan merk je dat dat vaak gewoon niet in balans is. En wat de PvdA graag zou willen, is eh, kijken hoe wij de positie van de ouders... in het onderwijs in een breedte kunnen versterken... door niet alleen te kijken naar hun inspraak... maar ook vooral te kijken naar de rol die ze spelen. Bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad... Of, of de rol die de Raad van Toezicht speelt... als het gaat om het controleren van allerlei zaken rond een school. Kortom, in, in echt uh, in een breed palet aan, aan maatregelen... waarbij de positie van ouders versterkt wordt. Kunt u een concreet voorbeeld noemen... van hoe u die, die inspraak en de positie van ouders dan wil verbeteren? Nou ja, uh, je zou, uh, een van de voorstellen uh, die ik uh, heb gedaan... is bijvoorbeeld uh, de rol van Raad van Toezicht... Uh, uh, in zaken ouderbetrokkenheid, in code goed bestuur. Uh, Raad van van Toezicht uh, focust zich in principe op de schoolresultaten. Mm -hmm. uh, en terwijl ik zou willen dat, uh, dat ook uh, de oude betrokkenheid uh, een stevige rol gaat worden van Raad van Toezicht. Uh, de Raad van Toezicht zou ook moeten toezien en zou ook een onderzoek uh, moeten kunnen doen naar hoe de school met oude betrokkenheid omgaat. En dat gebeurt op dit moment niet. Uh, ze zouden kaders kunnen stellen waarop ze graag het schoolbestuur willen controleren. Uh, datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de verhoging van rendement... als het gaat om medezeggenschapsraad. Ja. Wij zouden graag willen dat er veel meer uh, instemmingsrecht komt... zodat uh, de medezeggenschapsraad ook steviger... Uh, met schoolbestuur om de tafel kan zitten. Gaan we naar de voorzitter van de PO-raad... Raad van Scholen in het Basisonderwijs, uh, Keten Kervenzee. Van Kervenzee, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de minister wil dat dus graag. En uh, meneer ik zeg, de ouders moeten meer gesprekspartner worden. Is dat in het basisonderwijs al een beetje het geval? Zeker. Ik denk dat zeker in het basisonderwijs... ouders een heel vanzelfsprekende aanweziger zijn en horen te zijn. Kinderen zijn natuurlijk jong, dus ouders komen ook nog heel vaak mee met scholen. Ja. Naar de scholen. Ik denk dat we ons ook moeten realiseren... dat als je nagaat dat kinderen zo'n duizend uur per jaar op school zijn... en meer dan vierduizend uur uit bed... dan moet er in die drieduizend uur ook nog heel veel gebeuren. Dus als je ouders dan niet als een natuurlijke partner in het hele leren en ontwikkelen van kinderen ook meeneemt... ja, dat is ook buitengewoon jammer als dat niet goed geregeld wordt... en als je daar niet uh, alles uithaalt wat erin zit. Dus het is een goede zaak, zoals meneer Selix zegt, om dat vast te leggen... bijvoorbeeld in uh, meer instemmingsrecht in de medezeggenschapsraad. Zou je daarvoor zijn? Nou, ik zou wel een onderscheid willen maken... dat ik vind dat het heel erg belangrijk is dat school en de ouders samenwerken. Dat vraagt om een wederzijdse, wederkerige relatie... Op, gebaseerd op vertrouwen en samen... Goed zoeken van wat heeft dit kind in deze fase ook nodig. Als je dat ook vastlegt in de medezeggenschap, in een Raad van Toezicht. Dan heb je het eigenlijk over situaties waarin het niet vanzelfsprekend op orde is dat er nog een keer extra naar gekeken wordt. Mm -hmm. Maar ik ben toch zo vrij om te denken dat het aan de voorkant begint. Zo gauw een kind aangemeld wordt, hoort er en een flink aantal scholen is daar ook al lang mee bezig. Een uitgebreide binnenkomst goed opgeschreven wordt. Wat is dit voor een kind? Waar vraagt dit kind om? Mm. Ik denk dat het ook belangrijk is dat ouders regelmatig daar nieuwe informatie maar, over kunnen u krijgen. U zou het liever niet willen vastleggen op deze manier, begrijp ik. Ik heb er geen bezwaar tegen om het vast te leggen. Ik probeer alleen onder woorden te brengen dat dat eigenlijk iets is wat niet het begin van het project is, het traject is maar het einde van het traject. Als het niet op orde zou zijn dat je er nog een keer daar aandacht op vraagt, maar zorg dat die relatie vanaf het eerste moment op orde komt. Ja. Meneer Selik, um, kunt u eens reageren op mevrouw Kervenzee. Zij zegt: ja, je moet die, die opvoeding, uh, het onderwijs, samen aanpakken. Ouders en mm -hmm. school. Uh, u zegt dat moet allemaal geformaliseerd worden, in die raden gaan zitten. Is dat, is dat niet wat te ver? Moet je niet eerst een betere relatie met die ouders bouwen? Ja, nou, maar het is, het is allebei, hè. Het is, het is allebei. Natuurlijk moet je niet alles willen formaliseren. Uh, maar <kijf> soms is het ook nodig. Hè? Bijvoorbeeld een. Ik, ik kan u een mooi voorbeeld geven. De scholen die krijgen bekostigd. Uh, ook een deel waarin zij dus de, de leden van de medezeggenschapsraad... eigenlijk op cursus horen te sturen. Het zijn natuurlijk vrijwillige ouders, die hebben geen verstand van MR... en die horen dan op cursus te gaan. Maar ik denk dat ik het aantal scholen die dat doen... op één hand, één hand kan tellen. Niemand stuurt die MR-leden op cursus... Nee. Terwijl, dat, terwijl ze daar wel bekostigd voor krijgen. En als je de positie van de MR-leden niet versterkt... Ja, dan, kun je er ook, uh, dan kun je er ook niet van uitgaan. Dat het belang van de ouders en van de kinderen. in voldoende mate is geborgd. binnen de muren van de school. Okay, ja. Mevrouw Kerbese, ik kan me ook voorstellen dat u wel eens last heeft van ouders. die zich misschien iets te veel met de school bemoeien. Hoe valt dat dan mee? Nee, dat gebeurt uh, helaas ook. La laat ik. Een heel belangrijk moment op de school, dat zijn de oude avonden. Er zijn scholen waar 80% van de ouders komen, soms zelfs de 100. Maar er zijn ook scholen waar ouders schitteren afwezig, door afwezigheid. Dus daarom probeer ik ook zo te benadrukken, zoek het in de relatie van dat je samen verantwoordelijk bent voor het kind. Als je dan elkaar niet spreekt en elkaar niet opzoekt... en ook elkaar regelmatig op de hoogte stelt... van hoe gaat het op school, hoe gaat het thuis, hoe sluit het op elkaar aan... Ja. dat vind ik heel erg essentieel. Ouders die niet naar oude avonden komen. Ouders die hun kinderen te laat naar school brengen. Kinderen die zonder ontbijt binnenkomen. Weet u... Dat zijn ook allerlei punten die je met elkaar vanaf het eerste moment indringend moet bespreken. Ja. En als ouders dan ook nog versterkt kunnen worden in hun positie, daar is geen enkel zwaar tegen. Ja, meneer zeg ik toch, toch enige discrepantie. Uh, mevrouw Kervenzee zegt van, uh, ga uit van dat kind. En u zegt, ga uit van, van die school, van die besturen, van die officiële organen. Is dat ja. niet te, is dat, vraagt u niet te veel van zo'n school? Uh, die hebben al nee, kijk. veel zorgers. Nee, maar kijk, ze heeft natuurlijk gelijk. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Dus uh, het begint natuurlijk met, uh, met de ouders. En daar begin ik ook mee in, in het actieplan, uh, in de inleiding. Dat is een verantwoordelijkheid die ze moeten nemen. Maar vervolgens moeten we wel met elkaar ervoor zorgen... dat de ouders ook op school in positie worden gebracht... Uh, als het gaat om andere trajecten. Hè? Daar ja. hebben we het net over gehad. Uh -huh. En dat moet, je, dat moet echt landen tussen de oren van schoolbesturen... want dat is niet het geval. En, en met deze goede intenties kunnen we al, uh, al een stap maken, maar we zijn er nog niet. Uh, ik kom in juni met deel 2 van het actieplan. Dan ga ik me ook met name richten op de onderwijsachterstanden, het leerrecht van kinderen en de positie van ouders daarin. En dan zullen we met elkaar constateren dat het wat ingewikkelder is dan waar we het nu over hebben. Goed. Meneer Selik, Metin Selik van de Partij van de Arbeid, Kamerlid voor die partij, en Keten mm. Rvc van de PO-raad voor het basisonderwijs. Beide, hartelijk dank. Het NOS Radio in Journaal Media overzicht. Nou, de kranten zijn er niet eens vanochtend. Volgens het AD is er namelijk een akkoord in zicht... over de bezuinigingsonderhandelingen in het Katshuis. Al weken vergaderen de VVD, CDA en de PVV daar... over de invulling van de bezuinigingen. De AD meldt dat uh, volgende week het Centraal Planbureau... de plannen gaat doorrekenen al. En als dat is gebeurd, dan kan er nog voor Pasen... een definitief akkoord worden gepresenteerd. Maar de Telegraaf heeft waarschijnlijk andere bronnen. Die krant schrijft dat Rutte zich niet laat opjagen... als hij niet voor 30 april klaar hoeft te zijn. Dat is de datum die minister de Jager van Financiën de nieuwe plannen, op dit moment de nieuwe plannen, aan de Europese Commissie moet laten zien. Dan naar de Poolse televisie. Want op de commerciële Poolse zender TVN heeft het meldpunt van de PVV volop aandacht gekregen in een satirisch programma. De presentator speelde dat hij een live gesprek had met Geert Wilders uitgedost met een Wilders-pruik en op de achtergrond een Hollands landschap... met een molen, jawel, werd Wilders aan de tand gevoeld over zijn meldpunt. Na ja, nou dat gesprek riep de presentator, die keurig goedenavond zei... de 2,5 miljoen kijkers op om naar de PVV-website te gaan... van het meldpunt en een nep reactie achter te laten. En die oproep had gevolgen, want de website van dat meldpunt... was vervolgens onbereikbaar. Inmiddels werkt de site weer, maar niet vanuit Polen. Polen krijgen een foutmelding bij het inloggen. Vandaag gaat de rechtszaak van Robert M. verder. Tijdens deze zitting wil het Openbaar Ministerie... een 20 minuten durende video laten zien. Hierop staat het politieverhoor van Robert M. Dat meldt BNR Radio. DoM wil hiermee laten zien... dat Robert M. weinig tot geen spijt heeft van zijn misdaden. Meer over deze zittingsdag later vandaag bij de NOS op deze zender. Nederlandse banken worden mogelijk toch gesplitst in een nutsbank en een zakenbank. Daarmee opent het Financiële Dagblad. Dat tekent zich een Kamermeerderheid af om een commissie van wijze mannen in te stellen die de mogelijkheden hiervoor in kaart moet brengen. Meester de jaren van Financiën en de Nederlandse Bank hebben onlangs laten weten een splitsing niet nodig te vinden in de Nederlandse situatie. Maar in de Kamer blijft die gedachte leven. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het voorstel. Er is een groot meningsverschil tussen de gemeenteraad van Maastricht en de burgemeester van deze Limburgse stad onder Hoes. De gemeenteraad wil een proefproces tegen de invoering van de wietpas, bleek gisteravond tijdens een commissievergadering, maar burgemeester Hoes weigert de motie uit te voeren. Limburgse Omroep L1 was bij de commissievergadering gisteravond en daar werd duidelijk dat de raad in het proefproces juridisch wil laten toetsen of een wietpas wel is toegestaan. De burgemeester Hoes denkt met de Wietpas in de hand hard te kunnen optreden tegen overlast. Eerder al hebben coffeeshophouders een kort geding aangespannen tegen invoering van de Wietpas. In een schuur op een verlaten scheepswerf bij Kopenhagen bouwen twee Denen een raket. Daarmee opent NRC Next. De mannen willen de ruimte in zonder hulp van NASA of een grote geldschieter. Nou, de mannen zijn al vier jaar bezig. Eh, onder de naam Kopenhagen Suborbitals. Het doel is een ruimtereis van een kwartiertje, waarbij ze niet in een baan om de aarde belanden, maar weer terugvallen naar de aarde. De capsule waar de ruimtevader in zal zitten, gaat zo'n 500 kilo wegen, de raket zelf 4 ton en er moet ook nog 8 ton aan brandstof mee. Na acht uur in het Radio 1-journaal hebben we het over de Olympische Spelen van 2028. De plannen daarvoor lijken te verdwijnen in de ijskast. Gerard daar spreken we erover, directeur van de sportkoepel NOC-NSF... die zozeer wilde voorkomen dat de discussie zou gaan over geld. Maar dat is wel gebeurd. Welkom... Belastingtelefoon. Belastingtelefoon. Belastingradio, zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget, huur. Vrijdag? Geld op besparen met Blauwe Vrijdag op Radio 1. Als u een andere vraag heeft, Radio 1 de hele dag in het teken van de Blauwe Envelop. De Belastingaangifte 2011. U hoort een keuzemenu. Met tips, regelingen, slimme constructies, toeslagen en kortingen. Kunnen wij u sneller helpen? Vragen over uw eigen aangifte? Mail naar blauwevrijdag.radio1.nl